De zondag in de eten, ook op een donderdag present. Radio Sendo, Ken en Caroline, door iedereen gekend. In hart en ziel piraat gebleven, staan ze elke week weer klaar. Laat ons met z'n allen hopen, blijf nog draaien, ja na ja. Als ze zenden kun je merken, ja er is iets aan de hand. De -ken of Caroline Ze zijn weer in de band Ja, men krijgt van vele mensen Hun verzoekje of een rapport Vaak beseffen wij toch eens te meer Wat zijn de uren kort Iedere zondag in de eten Ook op donderdag present. Radio Sandoken en Caroline Door iedereen gekend In hart een zielpiraat verbleven. Staan ze elke week weer klaar, laat ons met z'n allen hopen, blijven draaien, ja, na ja. Ja, ze brengen voor veel mensen vaak geluk weer in hun huis. Bij ook Ken of Caroline voelt iedereen zich thuis. Ja, we wensen met z'n allen... Uit de diepste van ons hart, dat ze samen nog lang blijven bestaan. We wachten steeds met smaak. Iedere zondag in de eten, ook op donderdag present. Radio ken en Caroline, door iedereen gekend. In hart en zielpiraat gebleven, staan ze elke week weer klaar. Laat ons met z'n allen hopen, blijven nog draaien jaar na jaar. Zondag in de eten, ook op donderdag present. Radios en en Caroline, door iedereen gekend. In hart en ziel piraat verbleven, staan ze elke week weer klaar. Laat ons met z'n allen hopen, blijft nog draaien, ja na ja. <middels>